2 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Gruttekut. Non jeune regretterien, zegt minister Timmermans op Facebook... maar het heeft niets met de diplomatieke rel met Rusland te maken. En oud minister Heinsbroek was bij de veiling van het duurste... Aziatische schilderij ooit, dat 17 miljoen euro opleverde. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De Nobelprijs voor de literatuur gaat naar de Canadese schrijfster Alice Munro. Het Nobelcomité in Stockholm maakte dat zo bekend. De Nobelprijs in literatuur voor 2013 is aan de Canadese schrijfster Alice Munro, master of the contemporary short story. Het comité noemt de schrijfster dus de meester van het hedendaagse korte verhaal. De 82-jarige Munro kreeg een geldbedrag van ongeveer 930.000 euro. Ze is de dertiende vrouw die de Nobelprijs voor de literatuur wint. In het Nederlands vertaalde verhalenbundels van de Canadezen zijn onder meer... de liefde van een goede vrouw en stilte. In 2009 won Munro al de Man International Booker Prize voor haar hele oeuvre. De Nobelprijs voor de literatuur ging vorig jaar naar de Chinees Mojian. De Amsterdamse politie heeft twee mannen opgepakt voor het plegen van plofkraken. De mannen zouden lid zijn van een criminele bende... en door het hele land s'nachts plofkraken hebben gepleegd. Verder hielden ze zich bezig met diefstal en heling van snelle, dure auto's. De recherche deed maandenlang onderzoek naar de twee. Op zes plaatsen in het land werden invallen gedaan... en daar werd heel wat gevonden, vertelt de politie. Dat Onder eens, andere ja. explosieven en spullen die er nodig zijn om die explosieven te kunnen gebruiken. En wat wij dan plofflessen noemen, hè, dat zijn de, flessen, de gasflessen met gassen... die gebruikt worden om geldautomaten op te blazen. En ook lagen nog andere spullen voor het plegen van plofkraken. Staatssecretaris Dekker is tegen reclame bij de publieke omroep die programma's onderbreekt. Dat zei hij tijdens het omroepdebat. Het kabinet wil op de media 100 miljoen extra bezuinigen. Dekker benadrukte dat de publieke omroep nu al aan de slag kan gaan om eigen inkomsten binnen te halen, maar programma's onderbreken voor reclame vindt hij onwenselijk. In Azerbeidzjan is de uitslag van de presidentsverkiezingen een dag voor de verkiezingen al bekend gemaakt. De kiescommissie maakte dinsdag via een mobiele app bekend dat president Aliyev met 73% van de stemmen had gewonnen. De kiescommissie zegt als excuus dat het om een test van de softwareontwikkelaar van de app ging. Vooraf twijfelde niemand eraan dat Aliyev opnieuw in Azerbeidzjan zou winnen. Waarnemers zagen gisteren bij de verkiezingen veel gevallen van fraude. Een dag voor de wk kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije... heeft Robin van Persie weer meegetraind met het Nederlands elftal. De aanvoerder van Oranje deed in de Amsterdam Arena na de warming-up... samen met de 21 andere internationals weer mee. Van Persie beperkte zich de afgelopen dagen tot wat individuele oefeningen... omdat hij last had van zijn kleine teen. Bondscoach Van Gaal sloot gisteren op de persconferentie al niet uit... dat Van Persie morgen tegen Hongarije gewoon kan spelen. Het weer trekken buien over het land, tussendoor af en toe zon... en dan vooral in het oosten, het is ongeveer 11 graden. Ook morgen regen, weinig zon en een graad of 12. We gaan naar de situatie op de weg. Jolande van den Velden bij de ANWB. Op de A4 Hoofdlied richting Vlaardingen zijn bij het knooppunt Benelux... twee rijstroken dichter ligt olie op de weg. Daardoor is vastgelopen op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort... voor knooppunt Benelux 4 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam richting Den Haag voor de Koenten 2 kilometer. Op de A15 Rotterdam in de richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 5 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Er was een aanrijding op de A16 Breda Rotterdam. Lange tijd waren daar rijstroken dicht. Die zijn weer open. Voor de Van Brien Noordbrug nog 3 kilometer.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 Zemla deze week over vechtscheidingen. Voormalige geliefden die elkaar letterlijk en figuurlijk in de haren vliegen over geld en over de kinderen. Het is tegenwoordig aan de orde van de dag. Wat gebeurt er met de kinderen als ouders in een eindeloze strijd terechtkomen? In Zemla, vechtscheiden. Vanavond tien over negen bij de Fara op Nederland 2. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht...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 Dit is Radio 1. Eyo, dit is de dag. Elsbeth Gutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag allemaal. Non, je ne regrette rien, zet minister Timmermans op Facebook. Maar het heeft niets met de diplomatieke ruil met Rusland te maken. Geloof jij dat, David Jan Nee, eerlijk gezegd niet. Daar moet wat achter zitten. En daar zit denk ik ook al wat achter. Een kleine pesterij van de minister van Buitenlandse Zaken. Deze week werd het schilderij Last Supper van de Chinese kunstenaar Zeng Van Zee voor een recordbedrag van 17 miljoen euro geveild. Hoe kan dat? Wat is er aan de hand met de Chinese kunst? Daarover gaan we zo met praten met Herman Heinsbroek. Hij is af. Bijna niemand heeft hem nog gehoord. De nieuwe cd van Paul McCartney. We weten dat hij Nieuw heet. We gaan erover praten met muziekjournalist Jean-Paul Hek. Een van de gelukkigen die het nieuwe werk van Sir Paul heeft mogen beluisteren. Artsonderzoeker Chris Verburg boekte daverend succes, maar kreeg ook vele kritiek op zijn boek De Voedselzandloper. En dat is genomineerd voor de NS Publieksprijs. Meneer Verburg, goedemiddag. Goedemiddag. Welke kritiek trekt u zich het meest aan? Wel, uh, ik zou zeggen, de kritiek die wetenschappelijk gefundeerd zou zijn, maar spijtig genoeg is er daar weinig van die kritiek uh, te merken, uh, die, die echt wetenschappelijk uh, duidelijk een standpunt inneemt. Uh, maar uh, dus op dat opzicht laat ik het allemaal een beetje over me heen gaan, in die zin dat logisch is dat een boek met, dat met nieuwe standpunten naar voren komt, dat dat vanuit conservatieve hoeken uiteraard wat commentaar soms te verduren kan krijgen. En ook hier aan tafel Frans Kapteins en met hem praten we over de herfst. Heeft u vragen aan onze gasten? Ga dan naar Twitter, gebruik dan de hashtag DIDD als u wilt. Of ga naar onze website, ditistedag.nu. Sinds Haagse agenten dit weekend de, diplomaat, de Russische diplomaat Borodin oppakten, klinkt het brullen van de Russische beer. Het is een van de Conventie. Dit is een flagrant violation van de Vienna-conventie. Ik heb persoonlijk ook begrip voor hoe de Haagse politie is opgetreden. Russia's president een officiële van de Ik wil graag benadrukken dat ik persoonlijk begrip heb voor de wijze waarop de politie professioneel is opgetreden. Dat de Russen sinds vanmiddag zeggen dat er drugs zijn gevonden aan boord van de Arctic Sunrise. Wij houden ons aan het internationaal recht, ook als dat af en toe met enig tandenknarsen is. Exportbeperkingen, extra controles uh, aangekondigd op. Het Nederlandse landbouwproduct. En voor dat feit biedt Nederland excuses aan. Er is een afspraak met staatssecretaris Dijksma in Rusland afgezegd. Dus daarvoor bieden wij excuses aan. Good Our good reaction good. depends on how the Dutch side will behave. Eerlijk en zakelijk je excuses daarvoor aanbieden. Punt. No, rien Ja, Edith Piaf Stier 50 jaar geleden en Frans Timmermans zei... nou, dat is dan de reden dat ik op Facebook daar aandacht aan besteed. En hij net, David-Jan, ik vraag me af of dat helemaal klopt. Ja, nee, inderdaad, als je ook luistert naar de manier waarop uh, Timmermans heeft gereageerd... heeft, zijn excuses heeft aangeboden, uh, knarsetandend, hij zei het er zelf al bij... Uh, de politie heeft uh, pro, pro, professioneel opgetreden, dus... Uit alles was natuurlijk duidelijk... dat hij eigenlijk helemaal die excuses niet wilde maken. Nou. Maar hij moest wel. Ja, en, en zien ze dat in Moskou dan ook? Dat dat eigenlijk met grote tegenzin gaat? Natuurlijk. Ja, en, en accepteren ze die excuses dan? Nou, er is nog geen officiële reactie. Um, de betrof, betreffende diplomaat heeft er wel gezegd... dat hij de, de, de excuses accepteert. Maar dat hij ook vindt... dat die politiemensen vervolgd moeten worden. Ik denk dat er een soortgelijke reactie... uit, uit Moskou zal, zal komen. Alleen... Ja, dat kunnen ze niet volhouden natuurlijk. Ze, moeten, ze hebben niet helemaal door dat het in Nederland... toch een klein beetje anders werkt dan in, uh, dan, dan in Rusland. Goed. Dat als daar de politiek beslu uh, top besluit... Dat, dat iemand vervolgd moet worden, dan gebeurt het ook. In Nederland gaat dat... Uh, werkt het anders? Ja. Ja. Hoe, hoe goed kennen ze Edith Piaf in uh, Rusland? <laughs> nou, ze hebben een, uh, een ambassade in Frankrijk. Oh. Dus misschien hebben ze het... Uh, de vertaling nou, even opgevraagd. Ja, ja, ik heb er ja. nergens spijt van. Ja, Neem ons ja. eens even mee, David Jan... In, in, in het denken van de Russen. Want we hebben natuurlijk de afgelopen dagen... vooral de verontwaardiging hier in Nederland gehoord. Van iedereen die zegt... Ja, iemand die zijn kinderen mishandelt. Die er gewoon opgepakt worden. En wat is dan allemaal voor onzin? Dan worden die Russen allemaal boos. Maar hoe denken. De Russen, vanuit dat perspectief. De Russen horen, een diplomaat van ons is opgepakt... en daar is enig geweld bij gebruikt. Wat gebeurt er dan in Oskou? Uh, dan, ja, dat hangt er vanaf over wie je het hebt. Ik denk dat de gemiddelde Russen eigenlijk helemaal geen bal kan schelen... als, als ik het zo mag zeggen. In, uh, in het Kremlin, op het ministerie van Buitenlandse Zaken... zien ze dat natuurlijk als een enorme inbreuk op de bestaande regels. En daar hebben ze ook gelijk in. De conventie dus, van, Genève, van, uh, uh, van, Wene, van Wenen. Ja. He, daar staat in dat uh, uh, diplomaten uh, immuun zijn. Dat ze niet ge gearresteerd worden mogen worden. Um, en die regel is overtreden, overduidelijk. Um, dat ze er vervolgens zo'n hoenpapa en zo'n hij zijn van maken... heeft natuurlijk een andere achtergrond. Uh, het, het, het is eigenlijk al, nou laten we zeggen... vanaf uh, eerder dit jaar toen Poetin op bezoek kwam in Nederland... in Amsterdam, waar enorme protesten waren. Ja, er dus stonden allemaal demonstranten. Hè? Precies, tegen die anti-homo-propaganda-wetgeving. Nou, dat vindt hij niet leuk. Poetin houdt niet van protest. Of dat nou in Rusland is of uh, uh, buiten Rusland tegen zijn beleid. Dat vindt hij niet prettig. En er is een hele serie uh, incidenten achteraan gekomen. Je herinnert misschien nog de Rus. Uh, Asielzoeker hier die. Uh, Don, uh, nee. Don Matov, Die zichzelf uh, van het leven heeft beroofd in de Nederlandse. En die was gegrond. nooit te benen gevlucht, toch, uit Rusland? Precies. Hij okay. was tegen Poetin. <laughs> ja, maar hij was een Rus maar in Nederland. En uh, uh, ze maken liever, liever hun eigen uh, oppositie dood dan dat het in Nederland gebeurt, zal ik het zomaar zeggen. En daar is een, een, een hele serie incidenten aan uh, opgevolgd. En. Um, afgelopen maand is er een hele merkwaardige internationaal top geweest... in, in Sint-Petersburg, de G20. Um, dat, en die kwam net nadat uh, de Amerikaanse president Obama... moeite had gekregen met het bombarderen, met gewapend ingrijpen in Syrië. Mm. Um, daar is Poetin op ingespeeld. Die heeft toen gezegd van laten we proberen... om uh, in ieder geval die chemische wapens daar, uh, daar weg te krijgen. En daar heeft hij toch een soort van nieuw internationaal... Uh, prestige mee, uh, mee opgebouwd. Zelfvertrouwen. Opbouwd. Zelfvertrouwen. En uh, je, je ziet het direct in alles. Hij is er ineens weer helemaal. En internationaal wordt hij nog gerespecteerd ook. Ja, en, en dan gebeurt er zoiets in Den Haag... En dat komt dan allemaal bij elkaar en dan slaan de stoppen door in Moskou? Nou, ik weet niet of de, slop, de stoppen doorslaan. Uh, ze hebben excuses uh, geëist. En ze begonnen ook meteen over onze tomaten. En wat ja. was er allemaal? De tulpen deugden niet meer. Ja. en Er zat opeens drugs in dat schip van Greenpeace. Ja, nee, dat, dat is waar. En dat zijn pesterijen. Dat is maar ook gaat een... dat echt zo dat ze dan bellen met de, de Poetin? Of iemand van Poetin belt dan met de, de voedsel- en autoriteit daar in Rusland? En zegt, zeg even tegen Nederland dat die de, de, de tomaten niet doen. Ja, maar dat hoeft Poetin waarschijnlijk niet eens te doen. Dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Die zitten aan, van, aan het hoofd van die Russische voedsel- en, en waren die uh, haarscherp aanvoelt als er spanningen zijn met een land. Het geldt ook voor andere landen. Georgië heeft er eindeloos last van gehad. Oekraïne heeft er last van. Als die spanningen tussen verschillende landen en Rusland uh, oplopen dan gaat het of het nou bronwater is, of wijn, of cognac... Het is gewoon volstrekt normaal. Op, Jij kijkt er niet van op. Nee, ik kijk er niet van op. Het is op. een normaal mechanisme. Ja. Het is ja. geen toeval. Het is echt wel... omdat wij die, die diplomaten hebben aangepakt... gaan zij over onze tomatenzeuren. Het is van een kinderachtigheid. Ja, dat is het ook. Maar vergeet niet, het gaat om grote belangen, hoor. Ja, nee, dat is wel vervelend. De, de, de, de, de, de, de Daarom zeggen we ook sorry, en, toch? <laughs> nou ja, precies. Hè, bloemenhandel, uh, it, uh, zuivelproducten... Uh, dat zijn belangrijke exportproducten van Nederland, ook naar Rusland... Uh, het verbaast mij eerlijk gezegd nog dat, uh, dat er nog niet besloten is om zeg maar, de gasexport naar Psst, Nederland stil uh, naar over, te Stil nou, straks is je snel op het idee. Dat <laughs> het had verbaast... ook nog een Maar het nog even. Een... Sprook, ja. Het verbaast mij dat Poetin zich daar zelf mee bemoeit, überhaupt. Dat, dat, hij loopt natuurlijk toch het risico dat als hij excuses eist en hij krijgt ze niet, dat hij internationaal afgaat. Dat hij dat niet aan Medvedev geeft. Zo knap nou, jij dat uh, klusje op ja. en dan zien we hoe het gaat. Kijk... Het is natuurlijk toch een diplomatiek relletje. We ja, hebben het over? En dat dat naar de president gaat. Van, van Rusland. Je nou, moet je ook even een beetje bedenken hoe dat gegaan is. Hij zat op, op Bali bij een of andere internationale conferentie... en er is natuurlijk gewoon door een, door een journalist gevraagd... van meneer Poetin, we horen nu dit Wat uit Nederland. U? Wat vindt u ervan? He, het is niet zo dat het Kremlin op eigen initiatief met een verklaring is gekomen. Uh, uh, maar Poetin als eerste is, is, is hem is gevraagd. Wat vindt u daarvan? Nou, natuurlijk, het is een schande en het moet excuses. Even over de zaak zelf. Hè? Want uh, je zegt, de Russen concentreren zich natuurlijk met name op het schenden van die conventie van Wenen. Het feit zelf dat een diplomaat ronker rondloopt, zijn vrouw ook, en dat er kinderen in het spel zijn, dat er mogelijk uh, geslagen is. is. Is dat nog een onderwerp van gesprek of is dat? Nou, ik vind het een beetje moeilijk te beoordelen omdat ik nu in Nederland ben. En, niet echt goed kan aanvoelen wat er, wat er in Moskou gebeurt op dit moment. Maar het is wel duidelijk dat in alle media... wordt het over een doelbewuste aanval op deze diplomaat... Er wordt er gesproken, geschreven. Ja, dus het is... Uh... En, en heel veel Russische media zijn natuurlijk of staatsmedia... of zelfs onder controle van de ja, staat. Dus het gaat niet over het dranggebruik van meneer Borodin? Nauwelijks, althans niet in de openbare discussie. Maar het zou mij ook niks verbazen als deze meneer... Uh, heel snel van zijn post af wordt gehaald en ergens... Uh, ja. weet ik veel... Ik maar de krijgt wel straf dan, of zo? Ja, dat denk ik wel. Hey. Maar mag je in Rusland je kinderen slaan? <laughs> <laughs> <laughs> Misschien vinden ze het helemaal niet erg. <laughs> um, ze zijn in Rusland erg voorzichtig met kinderen. Je mag ze wel slaan, maar niet te hard. En je mag ze vooral niet dronken heel erg hard slaan. <laughs> Oké, okay, dat toch niet. Dus dat is niet zo dat dat een cultuurverschil is. Dat mag gewoon zowel in Nederland als in Rusland niet zeggen. Nee, nou wat, wat ik zeg, kinderen zijn, zijn prinsjes en prinsesjes. Daar mag je best eens een keer een tik uitdelen. Daar zal niemand zich druk over maken. Maar kinderen mishandelen, dat moet je echt niet doen in, in Rusland. Nee, nee dus in, in die zin is het de smet op het blazoen van Borodin. Nu de oplossing. Je zei, nou ja, die excuses zullen wel aanvaard worden. Is het dan ook meteen voorbij met het tegenhouden van tulpen en kaas? Of, of gaat dat nog even door? Ik denk dat het nog wel eventjes doorgaat. Misschien moeten we Henk Bleker er weer heen sturen. Dat <lacht> lijkt je dat een goed idee. Toen was staatssecretaris, is die ook een keer weer vrede sluiten daar, toch? Ja. Het is gezand van de Nederlandse regering. Kijk, ik, ik denk dat de Russen gewoon nog wel eventjes willen laten merken... van uh, we zijn echt heel erg boos. En dat moet je vooral niet meer doen. Uh, dus... Of het nou over tulpen gaat of over de zuivelproducten. Ik denk dat hier de, de, de, de inspectie ook wel zal zeggen... van nee, maar vanaf nu gaan we dat echt... zeker als we naar Rusland gaan, goed, goed. dat duurt een week of twee, drie, vier misschien. En dan zal het wel, denk ik... ik bedoel, je kunt dat niet met zekerheid zeggen. Maar wat er natuurlijk aankomt is een bezoek van, van Wilhelm Alexander aan, aan Moskou... in begin november. En dat wordt wel een heel ongemakkelijk bezoek, ja. hoor. En gaat Timmermans dan ook mee? Nee, die zit niet in zijn gevolg volgens mij ah, okay. deze keer. Misschien ook ja. maar beter of niet. Ja, dat maar blijft. dat is voor die koning ingewikkelde de situatie. Denk. Ja, zeker. Het is hoe dan ook maar een heel kort bezoek. Ik geloof dat hij maar twee uur in Moskou is... om naar een, een concert van het Concertgebouworkest te gaan. Maar dan zit hij hoogstwaarschijnlijk wel naast Poetin... Nou, dat is natuurlijk een gek plaatje in, in deze omstandigheden. Misschien, misschien een edammerkaasje meenemen? Ja. <laughs> die, die poesie dan wij. Ja. Ja. Nee, maar dat worden zure handjes en uh, uh, dat, dat wordt niet gezellig. We gaan uh, luisteren naar muziek. Uh, Jean-Paul Hek, waar gaan we naar luisteren? Ik denk de eerste single, Noe, van... van nu, het nieuwe album van Paul McCartney. Ja. Oh.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 Got nothing to lose Don't look at me, I can't deny the truth.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 Met uh, Na half drie praten we met artsonderzoeker Chris Verburg... die de voedselzandloper schreef en volop lof, maar ook volop kritiek kreeg. En nu praten we met Jean-Paul Hek over de muziek die u net hoorde van Paul McCartney. Best aardig nummer, hè? Absoluut. Ja, Klinkt een beetje bieselsachtig. Nogal, ja. zoals de hele plaat. Oh. Absoluut. <laughs> Jij bent naar Londen geweest, ja. omdat de cd daar werd gepresenteerd... en je mocht speciaal voor muziek.nl en voor dit is de dag met hem praten. Hoe bijzonder was dat voor jou? Ja, ik had hem al eens eerder geïnterviewd, een aantal jaren geleden. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Nou ja, goed, Palmer blijft bijzonder. En uh, de laatste keer dat ik hem sprak, uh, dat was dus net na de scheiding van uh, zijn voormalige echtgenoot. En dat was geen fijn gesprek. Hij zat slecht in zijn vel, uh, hij was chagrijnig. Uh, dacht niet aan jou. Ik, ik hoop het niet. Nee, <lacht> nee, nee. Het was voor iedereen een vervelende dag. Hij, hij, uh, hij zou twee dagen pers doen, hij heeft uiteindelijk twee uur pers gedaan en is weggelopen. Want op die dag verscheen in de Daily Mirror... een grote foto met, met een huilende Paul McCartney. En, en iemand begon daar meteen over bij de eerste vraag. En het was uh, einde verhaal meteen, einde oefening. Dus hij had nog wat goed, wat goed te maken met hij jou? Had nou ja, niet met mij. Ik denk met, uh, met de die, hele met de internationale muziekpers ja. die er aanwezig was. Ja. En uh, hij zit goed in zijn vel. Dat hoor je aan het nieuwe album. Wat hij ook bewust nieuw heeft genoemd. Hij is echt weer aan zijn zijn nieuwe leven begonnen. Hij is pas weer getrouwd en... Uh, ja, heeft in mijn ogen echt een ongelooflijk goed album gemaakt. Oké. We hebben hem gepraat, we gaan een aantal fragmenten ervan beluisteren. Hij vertelt dat hij vol zit met nieuwe inspiratie. Hij put uit zijn verleden en zijn gedachten. Dit zei hij erover. I think one thing that all writers address is the past. Even when over writing about the future or, or, or the present. There's always a big element of the past. I enjoy the luxury of having a memory and exploring it. Dat zegt hij ongeveer? Nou is duidelijk, hij heeft op deze platen, meer nog dan op zijn laatste soloplaten, heel erg. is hij toch wel op, een, op de nostalgische tour gegaan. En er uh, staat bijvoorbeeld een nummer op dat heet Early Days, een heel mooi breekbaar gitaar-akoestisch nummer. En daarmee rekent hij eigenlijk af met al die boeken die over de Beatles zijn verschenen. 500 hoor ik gisteravond. En um, daar worden allerlei dingen toegedicht aan hem en aan John Lennon. En hij zegt, ja, ik was erbij met John. En voor de rest niemand. En ja, dat is, uh, is toch wel een beetje de rode draad op dit album. He, de, de, terugkijken. Terugkijken naar vroeger. Absoluut. Ja, maar ja. niet zozeer afrekenen met de kritiek. Nou, toch ook wel over de rollens. McCartney weet maar al te goed dat hij niet de meest credible van de twee was. He, Lennon is natuurlijk altijd... Je werd als de genius gezien, hè? De genieus gezien. Ja, goed, wie een beetje de Beatles-historie kent, weet dat dat totaal anders is. En dat uh, McCartney zeker de laatste drie, vier jaar uh, het schip uh, vaarend heeft gehouden. ja. Ja. Goed, hij praat ook uh, in het gesprek met jou over de rol van zijn vrouw. So you know I had time, but I also had a new love in my life. I would wake up earlier than she would. I was five hours ahead, so I would wake up, I take my little girl to school, and then I'd come back and write a song. And then when I'd finished it, I knew I could ring her up and I'd play it to her. So she she was the inspiration for a lot of the songs. Om vijf uur op. Ja, hij, woont, hij heeft meerdere huizen en uh, zijn vrouw woont in New York. Zijn oudere kinderen zitten daar op school. En hij heeft een, een nieuw gezin met jongere kinderen. En hij woont dus ook deels in Engeland, in Sussex, in een prachtig huis. En, uh, ja, daar het, maakten we ons het, al geen zorgen het, over. Het, nee, absoluut niet. Het vijf uur tijdverschil. En uh, ja, dat is toch een beetje zijn nieuwe vrouw, is toch zijn feedback. En uh, wat hij vroeger met Linda ook had natuurlijk. Maar dan staat hij om vijf uur op, dan gaat hij nee, componeren? Nee, het is vijf uur tijdverschil. Londen, uh, New York. Maar dat snap ik nog niet, want ze, hij woont in Londen en zijn kinderen ook. Uh, zijn vrouw woont in New York. Zijn vrouw woont in New York. Of, dan praat, wat doet hij dan om die... vijf uur morgens? Nou, ik denk dat, dat hij het over vijf uur tijdverschil heeft tussen New York ah, en okay. uh, dus en, Hij staat helemaal Londen. niet om vijf uur op. Dat weet ik niet. Dat zou best dat dan, dan weer ja. Tegen. ja, maar dat zijn kinderen naar school, toch? Dat zei hij toch? Ja, ja, klopt. Ja, nou goed, dat is al zeven uur en dan ja. Uh, wat leveren in Londen is vijf uur uh, vroeger? Dan ja, in iets, New York. Ja, ja. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja, hij werkt aan die nieuwe plaat met uh, vier producers. Laten we luisteren wat hij daarover zegt aan jullie tafel in Londen. Each one of them was really interesting. Now Paul Epworth, he likes to experiment. When I first went into the studio, he said, "Okay, I've got an idea. We should do." So I got on the piano and and we just made it up. Mark Ronson, Mark's different. It's not so much improvisation. Ethan Johns is very organic. It's a live take, pretty much, you know. And then Giles Martin, he likes to work on the songs and put them together. He's very musical. He's like a new George Martin. I, I really had a lot of fun working with them. Ja, wat vertelt hij hier? Nou, vooral het laatste is natuurlijk erg interessant. Hij heeft over Gilles Martin, de zoon van George Martin. De beroemde Beatles producer. En Jill heeft ook als executive producer uh, gefungeerd voor het hele album. Dus zeg maar een hele overlook voor de hele plaat gedaan. En Jill is natuurlijk wel de minst bekende producer. Maar als je hoort naar de nummers die hij met hem heeft opgenomen... ja, dat is letterlijk zoals zijn pa ook werkte. Met dat, is dus, uh... dat is die Beatles sound die we net ook hoorden. Ja, absoluut. Maar ja. dat komt eigenlijk over heel de plaat hoor, Want ook uh, Paul Epworth de producer van Adele, hè, toch een grote jongen, Mark Ronson... producer van Amy Winehouse... die hebben zich toch wel, ja, toch wel geconformeerd aan de Beatles-sound. Ja. Hoe is het eigenlijk met hem? Want hij is bijna 71 inmiddels. Nou, Hij ziet er uh, erg goed uit. Hij is heel vrolijk. Hij, uh, hij zorgt goed voor zichzelf. Wat me opviel is dat hij erg mager was. En hij zei goed dat hij elke, elke dag in de gym zit... En, uh, krijg je nou, met een Amerikaanse vrouw natuurlijk ja hij ziet er ook wel Amerikaans hij is behoorlijk glad getrokken dus uh, <laughs> hij is uh, <laughs> ja hij is, je ook uh, aan de achterkant hij is gekeken. heel ijdel. Paul is altijd heel ijdel geweest ja. Dus, ja. Uh, en zijn vrouw is vast jonger dan hij niet een ouder een stuk ik weet niet hoeveel jonger maar een stuk jonger ja ja precies dat ja. wil ook wel eens helpen ja. hij is een van de beroemdste mensen op aarde Alhoewel hij zichzelf dat eigenlijk helemaal niet realiseert I don't feel famous I don't feel like this guy who's written all this stuff I almost stop myself from feeling like that so that I can react normally to people. Otherwise, you know, I'd be coming in here, hey, you guys, you don't deserve to be in the same room, you know. <laughs> But I don't do that. Ja, hij voelt zich niet beroemd. Nee, dat, dat is ook echt zo. Ik sprak een paar weken geleden in Los Angeles met Dave Grohl... de voorman van de Foo Fighters, een oudrum van Nirvana. Een goede vriend van hem. En ze waren in augustus met zijn drietjes gaan eten... samen met de Eagles-gitariste Joe Walsh. En uiteindelijk stonden er honderden fans voor de deur van het restaurant. De restauranthouder zegt van... jongens, wat gaan we doen? Via de achterdeur of uh, pakken we toch de voordeur? Dave Grohl en Joe Walsh zeiden beide van... we pakken de achterdeur. Paul McCartney zei... Hier en dat gaan we niet doen. De fans zijn er voor ons, we gaan naar buiten. Ik ga handtekeningen uitdelen. Nou, dat geeft aan hoe hij is. Hè? Ja. En uh, ja, die man is, is volledig zichzelf. En dat hij dan de vorige keer, toen jij er was een slechte dag had... achter kan gebeuren. Dat kan gebeuren, ja. Ja. Ja. ja. Nou, als je het over Paul McCartney hebt... dan is het onvermijdelijk om het ook over de Beatles te hebben. Want er komt ook een nieuwe Beatles-CD uit. Klopt. Daar komt in november komt er een, uh, een opvolger van volume 1... dat in 1994 uitkwam. Een album vol met opnames die ze volgens mij in de periode tussen 1963 en 1965... opnamen in de BBC-studio's. In die tijd reden ze bijna elke week van Liverpool naar Londen... Uh, om daar in de BBC-studio's uh, live tracks op te nemen. Vooral oude rock'n'roll hits, maar ook platen. Songs die op de eerste twee Beatles-platen zijn gekomen. En het tweede deel verschijnt daarvan. Daar heb ik ook al iets van gehoord. En ja, eigenlijk wat opvalt... In, uh, is dat de Beatles in die tijd al heel fris en, en scherp klonken voor die tijd. En he, dat, dat nog steeds. En daarom is het, ja, die tijdloosheid, dat blijft overeind. Ja, blijft goed, vind jij. Ja. Of ja. ga ik dan te ver? Het blijft heel goed, ja. Zelfs, als ze, zelfs als ze koffers spelen, blijft het bijzonder. Nog aan tafel mensen die van de Beatles houden? Ja, ik zeker. Vans? Ja. Ik, ik zat in het Beatle-kamp, de Stones en ja, de Beatles. Jij was, ik was tegen een, de Stones? Echt, nou, niet tegen de Stones, maar meer voor de Beatles. Voor de Beatles. Uh, en, ja, ik... en, en vooral uh, Revolver was voor mij de beste LP die ik ooit gekocht heb. Dat is een fantastische LP. van sprak. Ja, ik ook. Ook? Ik ook. Ja, de, de Beatles waren voor mij ook beter dan de Stones. Oké, okay, nou David-Jan, had jij ook nog een voorkeur? Nee, niet zozeer qua Rolling Stones of Beatles. Ik zat meer in het Hard Rock circuit. Oh, kijk, een heel ander circuit. Oh. En had ook lange haar. Ook heel nog. Ja, ja, ja. Nu niet meer. Nee, Jean-Paul, we hebben jou natuurlijk niet alleen naar Londen gestuurd... om daar positieve verhalen te horen. Is er ook nog iets wat niet briljant is aan de CD? Ja, er staan één of twee nummers op die wel erg experimenteel zijn. En die hadden wat mij betreft afgemogen. Maar ja, goed, de man is 71... Heeft, uh, blijkt om de twee jaar een nieuwe platen uitbrengen. Dus een uitgeleider... Op, dat, dat mag. Maar die staat er wel op? Die je? staat erop. Het okay. is niet helemaal brillant. Nee, maar... dat is goed om te weten. Kunnen nee, we hem kopen of nog niet? Volgens mij dat hij hier vanaf volgende week te koop is. Okay. Ja. Het boek De Voedselzandloper is een groot succes... maar er is ook kritiek. Het is genomineerd voor de NS Publieksprijs... Zometeen meteen een half drie de auteur-artsonderzoeker Chris Verburg. Dit is Radio 1.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 Voor de situatie op de weg gaan we naar de AWB wijnand -Zwaan. De A15 richting Europoort loopt het nog vast... tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloos over drie kilometer. Stukje verderop voor knooppunt Benelux 2. Het is een erfenis van problemen op de A4 in de buurt van de Hoogvliet... maar de rijbaan is weer vrij. En op de A20 naar Gouda, daar rijdt het langzaam... tussen Spaanse Polder en Rotterdam-Krooswijk over vier kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, u luistert naar uh, Dit is de Dag met hier aan tafel artsonderzoeker Chris Verburg, muziekjournalist Jean-Paul Hek, zakenman en kunstenaar, uh, nee, kunstenaar, kunstkenner moet ik zeggen, Hermans Heinsbroek en uh, Frans Kapteins, onze natuurkenner. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website Dit Oké, okay. dames en heren.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 Wel uh, ja, zeker, uh, zeker en vast. Ik vond het een heel aangename verrassing... Uh, dat het uh, boek jou genomineerd is geworden... <tie> en dat uh, blijkbaar heel veel mensen het, uh, het boek uh, weten te appreciëren. Ja, want toen u het schreef, had u toen verwacht dat er... want ik zie het hier op, voorop staan... 175.000 exemplaren verkocht zouden gaan worden? Uh, wel nee, ik had dat niet verwacht dat het boek uh, zo'n succes ging zijn. Uh, ik wist wel dat het boek een ander boek ging zijn dan de standaard gezondheidsboeken, uh, omdat ik eigenlijk ja, ik schrijf vanuit het standpunt uh, van veroudering. Ik, uh, ik verdiep me al vele jaren in waarom dat wij ouder worden, en dan leer je dat voeding daar ook een rol in speelt, vooral uh, in uh, het voorkomen van typische verouderingsziektes zoals hart- en vaatziektes, uh, diabetes of Alzheimer. En uh, ja, dus ik wist dat het was een nieuwe invalshoek en het leuke neven een effect van zo'n gezonder voedingspatroon dat ik heb uh, ontwikkeld... is dat je ook uh, ja, je gewicht kan verliezen. Maar dat komt in feite op de tweede plaats. Ja. De eerste plaats is verouderingsverschijnselen ja. wat uh, proberen uh, af te remmen. Maar de meeste mensen die het kopen, van die 175.000... kopen het waarschijnlijk toch meer voor het afvallen dan voor het <lacht> tegenverouderen. Denkt u ook niet? Wel, dat kan. Uh, inderdaad, omdat uh, mensen als ze op zo, de voedselzandloper meer beginnen te eten, dan uh, hebben, gaan ze uh, gewicht verliezen. Dat is ook logisch. Uh, en uh, ze, natuurlijk, er zijn ook nog andere voordelen. Wat ik heel vaak hoor, is, is niet zozeer enkel gewichtsverlies. Maar is ook dat mensen meer energie hebben. Uh, ja, ze kunnen zich beter concentreren. Hun huid ziet er ook al beter uit enzovoort. Uh, en, maar daar is het met, niet alleen om te doen. Het is vooral om op lange termijn je uh, risico op die verouderings dus wat te verminderen. Ja, en wat opvalt als je het boek leest, het is geen dieetboek... maar in veel dieetboeken staat altijd van, nou, je mag nog heel veel wel. U schrijft ook over heel veel wat niet meer mag, hè? Je mag geen brood meer of minder brood, aardappels, pasta, melk... mag allemaal niet meer. Wel, ik, uh, ik verbied niets in mijn boek. Ik nee, denk maar dat u heel... raadt het dringend aan, laten we het zo noemen. Wel, uh, ik heb in mijn boek geschreven dat iedereen kiest... hoe ver dat men zelf daarin gaat. Uh, je hebt mensen, als zij bijvoorbeeld hun witbrood al vervangen... door volkorenbrood, dat is al goed. Uh, nog beter is uh, om af en toe is, is geen volkorenbrood te eten. En dat is ook wat het onderzoek aantoont. Uh, brood is, is opgebouwd uit zetmeel. En zetmeel zijn in feite uh, suikerketens. En zonder dat mensen het beseffen, eten ze via brood... maar ook via aardappelen heel veel suiker. En als je dat drie keer per dag doet, gedurende tientallen jaren, ja, dan lijkt dat toch minder gezond te zijn dan we dachten. Ja, u raadt wel aan havermoutpap voor het ontbijt. Niet met melk, maar met sojamelk. Donkere chocolade, rode wijn en koffie. Nou, u mag van mij blijven hoor. Dank u wel. Ja, het ziet er lekker uit allemaal. <laughs> ja, dus, Herman Heinsbroek. <laughs> vooral, die, om vooral vanwege die rode, die rode wijn. Rode wijn. Ja. Nee, nee, nee, de koffie en de chocolade. <laughs> Kennen jullie aan tafel de zandloper? Iemand van jullie? Ik hier? heb er wel van gehoord, ja. ja. ja. Nee. Nee uitgeprobeerd? Nee? nee. nee. oh, er zijn hier nog is hier nog een wereld te winnen. ja, uh, meneer Verburg ook veel kritiek, hè, op uh, op uw boek. had u dat verwacht? Wel, veel kritiek. Ik vind dat dat heel goed meevalt. Er komt kritiek vanuit de te verwachte hoeken. Dat zijn bijvoorbeeld van het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum is eigenlijk een organisatie... die hun job eruit bestaat om hun voedingsmodel te promoten. De schijf van vijf. En nu is er voor het eerst in 50 jaar een alternatief model. Die zandloper voor de schijf van vijf. En ik kan me uiteraard voorstellen dat men daar niet mee opgezet is. Nee, iemand anders die ook... Uh, uh... Uh, kritiek heeft en wel degelijk serieus te nemen is. Althans, wij nemen hem altijd ser serieus. Voedingshoogleraar Frans Kok van Wageningen. Frans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent vaker te gast in dit programma, daarom uh, tutoieer ik jou ook. Ja. Uh, wat, wat is jouw bezwaar tegen de voedselzandloper? Nou, de voedselzandloper... die, uh, die haalt een aantal studies... Uh, uit de enorme scala van onderzoek... wat wereldwijd gedaan wordt... die eigenlijk... Uh, hè, de, de, de, zandlopen, de voedselzandlopen goed van pas komen en baseert daar een, eigenlijk een heel eigen verhaal op. Hè? Waarbij je dus ook hele belangrijke basisvoedingsmiddelen, als brood en, en, en zuivelproducten, hè? Dat, die worden eigenlijk gewoon verbannen. En dat is natuurlijk in een eetcultuur als de Nederlandse, is dat helemaal niet nodig, is ook eigenlijk helemaal niet mogelijk. Uh, natuurlijk is het wel zo dat, en dat zegt het voedingscentrum ook... dat je wit brood uh, moet vervangen voor volkoren brood. Hè, en dat je ook met uh, toegevoegde suikers en met allerlei snacks op moet passen. Maar uh, ja, de, de wijze waarop dat door, die, door dit boek allemaal wordt... Uh, uh, als absolute waarheden wordt neergezet... ja, dat is, uh, dat is beangstigend en zelfs zo gevaarlijk. Want nou, mensen dat... die gaan dat volgen en dan... Ja, dan weet je niet of ze wel de goede voedingsstoffen en alles voldoende binnenkrijgen. Oké, okay, beangstigend en gevaarlijk, zegt Frans Kok. Meneer Verburg, dat is nogal wat. Uw reactie. Wel ja, ik, er wordt gezegd dat ik mij gezegd baseer op enkele studies. Dat is uiteraard niet waar. Ik baseer mij op, op honderden studies, maar ook vooral op wat wereldexperts zeggen. Ik kijk verder dan Nederland. Ik kijk wat topexperts aan Harvard, Oxford, Yale enzovoort zeggen. En daar hoort men een heel ander verhaal dan het typische ja, Nederlandse verhaal. Van ja, melk kan wel, brood is allemaal geen probleem. Dus bijvoorbeeld we zien aan Harvard dat, dat daar verschillende wetenschappers ook werkzaam zijn. Die, die zeggen wij moeten minder brood en aardappelen eten, maar ook sommige landen gaan dat advies al ook ter harte nemen. Bijvoorbeeld in Zwitserland of in Oostenrijk is de basis van de voedingsdriehoek daar niet meer brood, aardappelen, pasta en rijst, maar groente en fruit. Dus we zien wel dat er ook in andere landen zelfs ja, heel andere gezondheidsaanbevelingen zijn dan die gezondheidsaanbevelingen van uh, professor Kok die ja. we zo net hoorden. Ja, dus Frans Kok, jij loopt een beetje achter blijkbaar. Ja, nou dat valt eigenlijk best wel mee hoor. Oh ja? Uh, ja, zeker. Kijk, het punt is dat in Nederland en ook in andere landen zorgt de gezondheidsraad... die zorgt voor het zeg maar, wegen, samenbrengen en wegen... van alle wereldwijd uitgevoerde onderzoeken rond voeding en gezondheid. Op grond daarvan komen zij tot richtlijnen die ook afgewogen zijn. Die niet bepaalde voedingsmiddelen verbieden... of die dingen in een verkeerd daglicht plaatsen, maar gewoon ook goed wegen... Je hebt verschillende kwaliteiten onderzoek. Sommige dragen veel bij, andere dragen minder bij, omdat het een slechtere methodologie is. Maar mm -hmm. nou, wat er dan gebeurt is, je hebt dan wetenschappelijke richtlijnen die overigens in heel veel landen, ook in Scandinavië, ook in Amerika, erg overeenkomen. En dat is ook niet zo raar trouwens. Uh, en dan wordt vervolgens worden die wetenschappelijke richtlijnen over een goede voeding, die worden vertaald naar producten en naar menus door het voedingscentrum. Ja. En dat wordt dan uh, neergelegd in de schijf van vijf... met heel veel informatie daarachter... om de mensen te helpen om een goede keuze te maken. Ja, oké, okay, dat, dat, dat ja. is heel... En daar zijn wij al heel oud mee geworden... en ook heel gelukkig oud... en een hele goede kwaliteit van leven. Dus dat, en, dat, uh, is, niet zomaar, dat is niet zomaar een mening. Nog even, nee, meneer Verburg, er is ook kritiek vanuit de universiteit... waar u ooit studeerde, die, die, die verwoorden het als volgt... Het boek is een bestseller in Vlaanderen, maar de Universiteit Antwerpen deelt dat enthousiasme niet. Het boek is gevaarlijk, klinkt het. Brood weglaten, hè? dat je daarmee diabetes kunt genezen, ja dat is volkomen fout, is zelfs gevaarlijk. Ja, de Raad van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Antwerpen wijst uw boek af, meneer Verburg, hoe, hoe reageert u daarop? Wel ja, ik, uh, ik heb dat uh, allemaal meegemaakt wat er toen gebeurd was hè, op uh, één dag. Uh, was Er ineens uh, heel veel media aandacht rond mijn boek. Maar uh, dat is eigenlijk, ja, de Universiteit Antwerpen heeft uh, ook dat persbericht uh, van zijn website moeten verwijderen. Dat was vooral eigenlijk uh, geen unanieme beslissing, maar dat was uh, vooral door die bepaalde professor die u zo net hoorde, uh, allemaal ja, in, in gang gezet. Hm. En, uh, maar het ja, was meer dan één professor toch, begrepen wij? Wel, er zijn ook verschillende professoren, ook onder andere aan de UA, die volledig achter mijn boek staan. En ik heb mijn boek ook voorgelegd aan uh, heel gekende buitenlandse professoren. En uh, ja, zij vinden dat dat de voedselzandloper consistent is met het wetenschappelijk bewijs. Dus uh, meer ja, kan ik daar uh, misschien niet over zeggen. Nee. Ja, maar nog... wat moeten wij daar nou mee als een eenvoudige burgers? Ik weet het niet meer. Vorige week hadden we iemand mocht we alleen nog planten van eten, ook geen vlees. Mag, mogen we wel vlees eten van u? Wel, uh, vlees kan, uh, maar ik raad wel aan... bijvoorbeeld rood vlees wat meer te vervangen... door uh, bijvoorbeeld gevogelte of vette vis... zoals ook bijvoorbeeld de Universiteit van Harvard aanhaald. Vis aanraad. mogen ook niet? Ja, dat was vorige week, nu ja, deze week mag ja, het weer ja, wel. Maar wat hebben we daar nou aan? Elke week ja. weer een nieuw dieet. Uh, wel ja, daarmee dat ik dat boek heb geschreven... om een beetje ja, de grote lijnen te schetsen. En misschien nog één ding wat ook professor Kok zei. Uh, die, uh, hij baseert zich op de voedingsaanbevelingen van de overheid. Maar uh, de mensen dienen wel te weten dat die voedingsaanbevelingen... Ja, zeer uh, afgewaterd zijn. Omdat de overheid, hè, zij redeneert van... Ja, alles moet zo eenvoudig mogelijk zijn voor de bevolking. Uh, en daardoor gaat men overgesimplificeerd voedingsadvies krijgen. Uh, en uh, ja, professor Kok schaart zich daarachter. Maar ik vind ja, dat overheidsadvies kan nog veel gezonder. En dan kun je echt effecten bereiken, bijvoorbeeld uh, zeker met uh, bepaalde zware ziektes uh, en dergelijke, om, om mensen gezonder te maken. Ja, maar en vrouw... patiënten hebben het recht om ja. dat te weten. Ja, ja, Frans Kok, ja, wij weten het niet zo goed meer, Thijs en ik. En misschien nee, de luisteraars ook me, niet. Uh, ook wat, uh, wat Thijs van der Brink nu net ook zei, dat ik kan me daar ontzettend veel bij voorstellen. Omdat mensen raken volkomen verward. Uh, door alle informatie en ook verwarrende informatie. De ene week mag je dit niet meer, de andere week mag je dat weer wel. Uh, en ik denk, en, en nou ja, dat, dat is het enige wat ik nu na 35 jaar in die voeding uh, uh, zittend kan zeggen... is dat een, een, een gezondheidsraad en een voedingscentrum... die proberen eigenlijk zo goed mogelijk de inzichten die we tot nu toe hebben... om die gewoon bij elkaar te zetten en adviezen te geven aan de bevolking... En als mensen denken van nou ik word uh, gelukkiger met uh, weet ik wat voor oerdieet of voor zandloper of wat ook. Ja dan moeten ze dat doen. Maar dit is eigenlijk het advies zoals ook heel veel deskundigen met al die studies van Yale en Oxford en Harvard die ook uh, meneer Verburg uh, nu noemt. Die zijn er allemaal in meegewogen. Hm. Dit is eigenlijk wat op dit moment de stand van de wetenschap is. Oké, okay, dankjewel Frans Kok. Uh, meneer Verburg, bent u eigenlijk ook niet enorm gebaat met deze discussie? Want ik neem aan dat uw boek dan ook heel goed verkoopt op zo'n moment. Zo moment. Wel ja, daar, daar is het hem eigenlijk niet echt om te doen. Uh, de bedoeling van mijn boek was om, om patiënten te helpen. Uh, om uh, ja, een beetje wichterwijs te raken uit, uit dat dolof van, uh, van voeding. Uh, en daar, ging het, uh, daar is het mij om Maar het is toch uh, een mooie bijkomstigheid, of niet? Uh, ja, dat is zeker en vast. Ik denk, uh, het boek zorgt dat mensen op een andere manier tegen voeding gaan aankijken. Hè. We hebben die schijf van vijf. Maar als je dat toont aan patiënten, dan zegt men ja, die, die adviezen, dat wist mijn bomma ook al. Hè. Wat meer groente, wat meer fruit. Uh, dat, dat, en ik vind het spijtig, hè, daar ga je niet bijvoorbeeld uh, diabetes drastisch mee kunnen verbeteren of uh, hart- en vaatziektes mee kunnen omkeren, zoals wel aangetoond is in onderzoek. Op voorwaarde dat de voedingsaanbevelingen dan veel verder gaan dan die afgewaterde voedings aanbevelingen van de overheid. En misschien nog één ding, uh, de twee meest gekende en gekoteerde voedingsexperts ter wereld uh, hebben zelfs gezegd over die overheidsaanbevelingen, zoals de voedingsdriehoek enzovoort, die veel landen gebruiken, dat dat ja, totaal uh, ver verouderd en overgesimplificeerd gezondheidsadvies is. En dat zijn de twee meest ge gekende voedingsexperts ter wereld die dat zeggen. Okay. Wat een heerlijk woord, afgewaterd. Ja, is dat hetzelfde als afgezwakt? Uh, afgezwakt, verouderd uh, enzovoort. En, okay. en, ja, ik vind dat een spatige zaak. Uh, er, er worden zoveel compromis, uh, compromissen gesloten bij die overheidsvoedingsaanbevelingen. Nee, je dat punt is wel duidelijk. Dat, dat, he, dat hebben we begrepen, meneer ja. de Buur. Veel succes volgende week bij de uitreiking. Dank u wel. Hartelijk dank. Luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Dragons on top of the world. Herman Heinsbroek, we kennen u natuurlijk als ex-minister van Economische Zaken, maar u bent ook een enorme kunstliefhebber. Chinese kunst, heeft uw aandacht? Ja. Last Supper, zo heet het schilderij van de kunstenaar Zeng Wanji, waarvan eerder deze week bekend werd dat het voor een recordbedrag van 17 miljoen euro van eigenaar verwisselde. Was, ja. u, was u verbaasd? Nee, geen zins. Nee, dit soort kunst dat... Uh, ik volg dat al jaren, sinds uh, 2005, 2006 ben ik meteen erin gaan verdiepen. Na uw die, ministerschap? Na mijn ministerschap, ja. Het is... Uh, ik, ik hou wel van politiek engagement in kunst. En met name die jonge Chinezen. De jonge Chinezen, dat wil zeggen uh, mensen geboren in de jaren 50. Uh, begin jaren 60. Die uh, zijn zich gaan manifesteren nadat de muur was gevallen in Berlijn. En we hadden die opstand op het... Plein van de Heemelse Verleden. De Hemelse verleden in, in Beijing. Uh, toen ging China open. Uh, er mocht meer. En toen zijn ze uh, op hun manier gaan verwoorden... wat er in de periode onder Mao Zedong... Allemaal, en Deng Xiaoping daarvoor, daarna natuurlijk ook gebeurd is... Daarbij zijn ze met name geïnspireerd geraakt... door uh, de Amerikaanse pop-art-cultuur uh, uit de jaren 60 en 70. Dan moet je denken aan, aan kunstenaars als Roy Lichtenstein... maar Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Richard Prince. En op die manier hebben zij hun verhaal gedaan. En dat is in de wereld uh, met groot enthousiasme ontvangen. In de Verenigde Staten, Europa en ook in China zelf. En ja, die kunst die verkoopt eigenlijk al sinds midden uh, 2004, 2005... Vrij goed. De kunstenaar die nu voor meer dan 2 of 23 miljoen dollar, uh, meestal zitten we bij mij in dollars in mijn hoofd, uh, dit stuk verkocht heeft, het laatste avondmaal. Ja. Uh, die heeft al stukken verkocht, uh, het laatste record was geloof ik 9 of 10 miljoen dollar. Okay. Nou, dit is een van die masterpieces en dat gaat dan voor dat bedrag. Ja, ja. Wat zien we op het schilderij? Uh, daar zie je het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci, maar dat is dan zijn interpretatie. En uh, er is iemand bereid geweest om daar een hele hoop, heel, heel hoog bedrag voor te betalen. Ja, maar zijn interpretatie die... is vooral dat de discipelen op dat schilderij allemaal Mahou-kleertjes aan hebben. Ja, ja, en ze hebben ook allemaal maskers op. En Judas, die heeft geen, Judas in het schilderij heeft geen rood dasje om, maar een geel dasje. Ja, ja. Terwijl religie in China altijd gevoelig ligt. Ja, lach, maar met, licht, met het lach. christendom heeft, heeft China eigenlijk helemaal niets, hoor. Het maar is... dan is het toch raar dat zo'n schilderij juist daar ontstaat, of niet? Nou, nee, dat hoeft niet. Ik bedoel, al die jongens die, kon, die de kunstacademie gehad hebben... die hebben natuurlijk ook dit soort dingen uh, onder ogen gekregen. En uh, het is niet alleen Zheng Zier, Er zijn uh, diverse artiesten in de wereld die het laatste avondmaal... want dat is natuurlijk een, een iconisch stuk... Ja als bron van inspiratie genomen hebben en hun versie daarop laten. Dus en, en hoe zit er dan in dit stuk, uh, interpreteren dus voor ons... de kritiek op de tijd van Mao en van Deng Xiaoping? Hoe zou nou ja, je dat kunnen met zien? Met een Chinese schilderij kan je qua kritiek altijd alle kanten uit. Je moet je goed voorstellen dat als een Chinees uh, in China een schilderij maakt... en hij wil daar kritiek mee geven op zijn regime... dat het multiinterpretabel moet zijn. Ja, met andere woorden, hij moet, China, hij moet China een heel mooi beeld van de schilderij kunnen geven... en hij moet in het Westen moet hij een heel ander beeld van een schilderij kunnen geven. Een voorbeeld bijvoorbeeld is een artiest als Jummin Jung Die maakt altijd lachende gezichten uh, uh, en ogen dicht. Uh, daarmee wil hij zeggen, van het gaat hier fantastisch enzovoort. Maar uh, in het Westen zegt hij, nee, je moet in China lachen. Je moet vooral nergens naartoe kijken en je goed gedragen. Uh, wil je in de pas kunnen lopen? Nee. Hij heeft die maskers. Die maskers vooral op hebben en uh, uh, je heel anders voordoen dan je daadwerkelijk bent. Nou doen wij dat hier in het Westen natuurlijk ook. Uh, een masker dragen. Bijna allemaal hebben we de masker op. Maar in China moet je dat wel zeer consequent dragen. Want je buren, die gaan je, zeker in de tijd van Mao, ga je natuurlijk morgen uh, uh, uh, aangeven, verraden. Kortom, uh, dat weten allemaal toen in de tijd uh, om de Mao te zou gaan. Is het goede handel? kunst. Chinese uh, Ik zie het niet zozeer als handel. Ik zie het eigenlijk als uh, verzamelobjecten. Ik verzamel het ook al een hele tijd. Uh, ik verzamel overigens niet alleen uh, kunst uit China. Ik doe het ook aan ja, ja, verzamelen. Daar moet je op. wel voor betalen, toch? Uh, voor, een verzamel, uh, <coughs> voor een verzameling moet je dat betalen. Ja. Ja. Maar, uh, maar u verkoopt het niet door, bedoelt u? Nee. nee Oké, okay, ja. u houdt het voor ja. zichzelf omdat u het zo mooi ja. vindt. Ja. Ja. En, en, en die kunstenaars, we kennen natuurlijk allemaal Ai Weiwei. Die heeft het altijd moeilijk. Hè? Ja. Uh, hoe is het voor deze mensen? Kunnen ze in vrijheid hun kunst maken of moeten ze oppassen? Nou, ze kunnen wel in vrijheid hun kunst maken. Maar het wordt ze regelmatig lastig gemaakt. Ai Weiwei moet ik al eens aan toevoegen, die wordt in China zelf helemaal niet gewaardeerd. Nee, nee, dat snap Ai Weiwei is ook niet een van die kunstenaars die in de periode dat er om ging, in de jaren 90, zich in China bevond. Hij werkt in een hamburgertent in New York en is later op de trom gaan slaan. En ik vind dat eerlijk gezegd een, een, een, uh, ja, een ander verhaal dan de artiesten die ik verzamel. U neemt even een beetje het Chinese staatsstandpunt over. Wat zegt u? U neemt even het Chinese staatsstandpunt over. Nee, dat geen zin over. Oh, dat leek erop. <laughs> nee, het enige wat ik zeg is dat Ai Weiwei een hoop herring maakt... nadat de anderen die voor hem zijn gegaan dat in China hebben geduld. Ja, die hebben de kastanjes uit het vuur gehaald. Ja, precies. Ja. En wij in het Westen trappen een beetje in Ai Weiwei zijn trucjes. Ja. Okay. Die Seng van die van wie deze The Last Supper is, wat is dat voor man? Uh, ja, ik ken hem persoonlijk vrij aardig. Ik ken de meeste artiesten wel aardig. Als ik me ergens in verdiep, dan ga ik die mensen ook opzoeken. Ik, weet wat, ik wil weten wat ze moveert om dit soort dingen te doen. Uh, het is een, een, een heel betrokken, uh, sociaal betrokken schilder. Um, hij heeft overigens bijna zijn, uh, zijn schilderkunsten opgegeven van de tijd dat hij dit stuk maakte. Verkocht het voor geen meter. Okay. Uh -huh. Ik denk dat het misschien hooguit voor 5000 dollar ooit is gekocht. En dat gaat dan nu voor 23 miljoen dollar eruit. Daar krijgt daar niks van. Uh, nee, hij ziet daar niks van. Oh, hij zei ook toen de tijd tegen mij: van ja, goh, uh, ik heb in die jaren bijna overwogen om te stoppen met schilderen. Ja. Want ik heb ook een gezin, ik heb kinderen en die moet ik wel uh, in hun leven. De man is er niet rijk van geworden. Of uh, nou, wel. De schilderij die hij nu verkoopt. Hè, want hij produceert nu veel meer. Uh, die verkoopt natuurlijk voor veel hogere bedragen. Dus inmiddels is het een gefortuneerd man. En hij woont leuk. Hij woont niet zo aardig. Nee. Nee. Ga je nou als westerse kunstkijker je iets met die kunst? Doet, doet het je iets als je ernaar kijkt? Ja, mij wel. Ja, De eerste keer dat ik ermee geconfronteerd werd. Want je vraagt je natuurlijk af hoe kom je in Chinese kunst terecht. Ja. Uh, toen zag ik letterlijk in die schilderij de pijn van China. Van de, China, de mensen uit China die ze geleden hebben. Al die jaren onder mijn ja. oud En die wordt ook geschilderd. Uh, daar geven zij weer een andere interpretatie aan. Maar ik haalde dat er onmiddellijk uit. En toen ben ik China ingegaan. Uh, ben ik de kunstenaars op gaan zoeken. En ben ik het gaan verzamelen. Zodat ik het, zoals ik het nu ook met Iranese kunst doe. Ja, dus het is een universeel, universele taal. die je Ja. Ze hebben het, uh, wat ik in het begin al zei... op een universele manier, een popartachtige manier... proberen te verwoorden. De traditionele Chinese schilderkunst... dat is meestal ink op zijde en dat soort dingen. Ja. Uh, en dat is in de hele wereld aangeslagen. Dus uh, het is niet zo dat de Chinezen zelf vindt het geweldig Maar Amerikanen vinden het geweldig. In Europa is het razend populair. En diezelfde zal de heeft bijvoorbeeld over een week... een vrij grote tentoonstelling in het uh, Musee d'Art Modern in Parijs. Ja. Dus maar, het is niet de eerste de beste. Nee. Waarom was u erbij, daar in China? Gewoon persoonlijke belangstelling? Uh, het waren de veilingen van Sotheby's. En ik ga meestal naar de veilingen toe. Omdat ik wil zien wat er, wat er zo wel langskomt en wat voor prijzen dat gaat. En of er iets voor mij tussen zit. Dus ik heb de veiling van dit stuk ook meegemaakt. Oké, okay. zit er, er zit wel handel in ook. Als ik wat wil, kan ik best maar een goed Chinese schilderij aanschaffen? Uh, u kunt ook westerse kunst komen, Amerikaanse kunst. Maar Chinese kunst, uh, ja, ik denk dat dit nog een lange tijd niet is hoor. We gaan nog veel verder met die prijzen blijven stijgen. Okay, nou. Er is weinig, hè? er is in die jaren van doen? 1990 tot 2000 weinig. Oh, Chinese gemaakt. kunst. Jij ja. ja, ja. wil alleen maar geld, Thijs. Oh, ja. Ja. Dat vind ik toch een beetje dubieus ja, en... Sorry. hoor. Sorry. Even nog van China naar Den Haag volgt u de politiek nog hier? Ja, natuurlijk blijft dat vol. Ja. Vindt ja. u het leuk? Uh, ik vind het een beetje gestuntel wat er op dit moment aan de hand is. Nou, het is heel moeilijk volgens mij. Tijd voor een nieuwe ja, nee, partij. Nou nee, jongens, we heb het met 50 Plus weer gezien. Je ziet hoe moeilijk het ja. is om een nieuwe partij uit de grond te, te stappen. Maar wat is het gestuntel? Nou ja, het gestuntel is natuurlijk dat hier in dit land op dit moment de oppositie het min of meer voor het zeggen heeft en niet de regering. Ja, maar geen meerderheid in deze. Ja, nee, dat hadden ze natuurlijk moeten voorzien. Het is natuurlijk dom geweest om zo'n regering in elkaar te, te zetten een jaar geleden en daar niet D66 en nog een partij, het CDA bij wijze van spreken, bij te betrekken. Dan kun je breed gaan. Regeven. Maar dat hadden de CDA en d nooit nog gedaan. Want als je niet nodig bent voor een meerderheid in de Tweede Kamer... Dus, hang je er ook een beetje ja, bij. En dan gaat bij... ze het nu wel doen? Nee, dus. Mm. Dat kun je schudden. Dus u schat in Met dat... Met andere woorden, het loopt vast. Nou, ja, dat schat u in. Nou ja, het, het, laten we zo zeggen... het land wordt nauwelijks geregeerd. Uh, wat er gedaan wordt, ben ik niet altijd even van onder indruk. Dus ik denk dat een tussenformatie... en wel zo snel mogelijk. En dan zul je dus water in de wijn moeten doen. Die moet plaats gaan vinden. Maar wat, wat we we ze nu doen in. is geen tussenformatie, wat we nu zien? Dit is nu uh, om een begroting rond te krijgen... gedoe van Dijsselbloem... om uh, wat dingen van partijen... Uh, voor elkaar te dan krijgen. Dan heb je uiteindelijk straks een eenmalige toestemming... voor dat belastingprogramma. En dan gaan we dan... verder, we weer een probleem. Volgend Volgend jaar je blijft in de problemen lopen. Ja. En als dit kabinet, wat er dramatisch voor staat in de peilingen... Ah, peilingen. over twee jaar naar de Provinciale Staten moet... dan wordt het een nog ja. groter probleem. Ja, Want dan komt er weer een nieuwe Eerste Kamer. Ja, maar dan hebben ze nog minder. Maar denkt u dat ze zo lang nog zitten tot 2015? Nou, het Ik ben heel optimistisch. Het alternatief is niks. PvdA staat op acht zetels in de peiling. Ja, dus je gaat niet u, u, gaan. Gelooft, gelooft u in peilingen? Ik geloof in de indicatie die peilingen aangeven. Ja, maar dat, en als, het kan met drie weken uit. weer anders zijn, we hebben we bij de vorige uh, verkiezing ook gezien. Het kan met drie weken weer anders zijn, ja, maar ja. dit gaat wel vrij dramatisch. Ja, zelf nog zin? Van 40 zetels naar 8, hè? Zelf nog zin? Nee. Mm, Nee. Ja, ik hoorde het even. Er zat een lichte aarzeling ja. ja, dan laten we het daarmee bij laten. Kijk, er is iets gaande. Zometeen na drieën gaan we het hebben over een cursus antisemitisme. Die moet voorkomen dat er te overgevoelig wordt gereageerd.